7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een jihadstrijder van 17 naar Amsterdam is zaterdag in Syrië om het leven gekomen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De jongen, Ashraf, was volgens zijn ouders geradicaliseerd. en eind 2013 naar Syrië vertrokken. Zaterdag kwam hij daar bij een Amerikaans bombardement om het leven. Familie heeft het levenloze lichaam van de jongen op foto's geïdentificeerd oud Jos van Rij van Roermond staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt onder meer verdacht van omkoping, het aannemen van steekpenningen, het ronselen van stemmen en het lekken van informatie over een burgemeestersbenoeming. Volgens het OM heeft Van Rij van een bevriende zakenman voor bijna 100.000 euro aan cadeaus en reizen gekregen in ruil voor bouwopdrachten. Het vaccineren van kinderen in de armste landen is in vergelijking met 2001 68 keer zo duur geworden. Vooral de kosten voor het vaccin tegen pneumokokken zijn nauwelijks meer op te brengen, zegt Artsen Zonder Grenzen. Artsen Zonder Grenzen roept de farmaceutische bedrijven GSK en Pfizer op de prijs voor het vaccin in ontwikkelingslanden te verlagen. De ChristenUnie wil dat pooierschap bij wet wordt verboden. Dat is de beste manier om uitbuiting van prostituees te bestrijden, zegt Kamerlid Segers. Volgens de ChristenUnie zijn pooiers vaak mensenhandelaren. Het lukt vaak niet om hen voor de rechter te brengen, omdat de vrouwen niet durven getuigen. Een wettelijk verbod op het beroep van pooier is effectiever, denkt Segers. In de eerste ronde van de Open Australische Tenniskampioenschappen is Robin Haassen uitgeschakeld. Als achttiende geplaatste Fransman Gilles Simon was met 1-6, 3-6 en 4-6 te sterk. Gisteren werd Igor Seisling in de eerste ronde uitgeschakeld. Dan nog het weer. Eerst mist en lichte vorst. In de loop van de ochtend lost de mist op. Er zijn zonnige perioden en het wordt drie graden in het zuidoosten... en vijf op de Wadden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A7 Hoornzaandam... voor de afritweide Wormer 4. De A15 richting Europoort bij Hoogvliet, 2 kilometer. A20, Gouda Hoek van Holland, voor Rotterdam Centrum 3...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 Barbara Streisand Bye, Sand. van vantwoord ook op tv M tekst TV op kanaal 45, 45. GFM. Gonna make a difference, gonna make it right As I turn up the collar, collarbone, my favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street, but not enough to eat my eyes.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 car that don't embrace